1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Veel doden en ravage na aanslagen in Aleppo. Het Wiegenpolder hoeft van de rechter niet meteen onder water. En makers van vuurwerkbommen schrikken van opsporingscampagne. Het is bewolkt, er valt veel regen, er staat veel wind en het wordt ongeveer 16 graden. Morgen in het Zuidoosten regen en op andere plaatsen een bui, maar ook wat zon. Vrij fris 14 of 15 graden. In Aleppo zijn bij zelfmoordaanslagen tientallen mensen gedood. Om deze Noord-Syrische stad wordt al maanden zwaar gevochten... door het Syrische leger en de opstandelingen. Correspondent Sander van Hoorn over wat zich in Aleppo heeft afgespeeld. Er zijn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 dat die aantallen nog wel op kunnen lopen. En volgens sommige bronnen is het aantal doden inderdaad al opgelopen tot boven de 60. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen is inmiddels opgeëist Sander van Hoorn. Een uh, woordvoerder van de die heeft de verantwoordelijkheid opgeëist in een interview met een Arabische televisiezender. Het zou gaan om Nahat al-Nusra, dat is een extremistische club die al eerder aanslagen op deze manier heeft gepleegd. Dat was in Damaskus waar ze ook autobommen tot ontploffing hebben gebracht en ook hebben laten zien dat ze grote aanslagen kunnen plegen. Aleppo dat is de grootste stad van Syrië en het commerciële centrum van het land. Er wordt sinds deze zomer hevig gevochten tussen het leger en de opstandelingen. En vorige week begonnen de opstandelingen een nieuw offensief in Aleppo, maar geen van de strijdende partijen is op dit moment aan de winnende hand. Dat is op dit moment.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 De Nederlandse staat hoeft niet op korte termijn te beginnen met het onder water zetten van de polder. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. In een zaak die was aangespannen door de Vogelbescherming. Die vindt dat het kabinet nalatig is geweest omdat Nederland zich in het Scheldeverdrag met Vlaanderen verplicht heeft tot ontpoldering. Maar volgens de rechter kan dan alleen Vlaanderen als verdragsluitende partij eisen dat dat verdrag wordt nagekomen. Het onderwater zetten van de Hedwiggepolder is al jaren een punt van discussie. Diverse kabinetten hebben alternatieven gezocht, maar niet gevonden. En het huidige demissionaire kabinet laat de zaak over aan een volgende regering. Filmpjes op internet over hoe je een vuurwerkbom moet maken. Die filmpjes worden weggehaald door de bommenmakers. Want die zijn geschrokken van een mail van de Taskforce Opsporing Vuurwerkbommenmakers. Met toch wel een dwingende oproep daarin om die filmpjes te verwijderen. Van die taskforce is Kees Meijer. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoeveel uh, bommenmakers hebben dat al gedaan? Nou, we hebben 62 filmpjes die zijn verwijderd, dus dat is bijna de helft. Uh, we hopen natuurlijk de komende weken op nul uit te komen, maar we zijn al een eind Blij met het resultaat, de helft bijna? Ja, het is uh, goed. Uh, het, het werkt zoals het zou moeten werken. Uh, bommenmakers zien het ook echt als een pressiemiddel. Uh, ja, en dat pressiemiddel dat helpt ook om die filmpjes te verwijderen. Legt u nog eens uit, hoe ziet dat eruit? Waardoor schrikken ze zo? Nou, we hebben een uh, interactieve waarschuwingskaart staan op www.taskforceovb.nl. En uh, alle makers waarvan het filmpje op die waarschuwingskaart staat... die hebben van ons vooraf een mail ontvangen... Uh, met het verzoek om dat filmpje te verwijderen. En we doen nu een beroep eigenlijk op burgers... om ons te helpen die, daar dus te die bommenmakers te identificeren. Dus wat we nodig hebben is naam of een adres. En dat kan ook voor bommenmakers... die bijvoorbeeld uh, in de eigen omgeving van mensen actief zijn... En als mensen dus weten waar die bommenmakers wonen of je kent hun naam, dan kan dat worden doorgegeven aan misdaad anoniem. En doen mensen dat ook? Uh, ja, we hebben nog niet daar een overzicht van. Uh, misdaad anoniem heeft dat nog niet gereed. Maar uh, we weten uit het vorige jaar, toen hadden we 532 filmpjes uh, gedownload en uh, bommenmakers gewaarschuwd dat 60% uh, ja, die filmpjes heeft verwijderd en dat vooral ouders die ook uh, ja, ongerust zijn... en mensen die echt weten van waar bommenmakers dan ook wonen, dat wel doorgeven. Wat riskeer je nou als je dat niet doet? Nou, uh, het hangt een beetje af van wat, voor, wat je ook je kerfstok hebt. Oh. Um, de politie gaat natuurlijk pas uh, over met de opsporing als het echt ernstig is... We hopen dat de meeste mensen natuurlijk die het filmpje eraf hebben gehaald, dat daar ook bij laten. Maar als je dat dus niet doet en je bent volwassen, dan kun je voor het in bezit hebben ja, het verhandelen of het afsteken van een vuurwerkbom, een gevangenisstraf krijgen tussen de 6 en 15 maanden. Ja, en als je uh, minderjarig bent, dan hangt het een beetje af van de gevolgen. Maar als je bijvoorbeeld ook echt schade aanricht, dan ben je zelf verantwoordelijk voor die schade... En ja, als het heel erg is die gevolgen, dan loop je zelfs kans op jeugddetentie. Nou, kennelijk zit de schrik erin door de taskforce. Meneer Meijer, dank u wel voor de uitleg. Graag gedaan. De brand van afgelopen nacht in Windschoten. Die brand is aangestoken. Dat meldt de politie. Het vuur ontstond bij de voordeur van een leegstaand huis. En toen de brand weer kwam, hadden de buren de brand al geblust. Dat was de 17e brand in Winschoten sinds april. In de binnenstad geldt sinds gisteravond een noodverordening omdat wordt gevreesd dat er een pyromaan actief is. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. De Tweede Kamer is net begonnen aan de algemene financiële beschouwingen die gaan over de begroting voor volgend jaar. Gisteren en eergisteren werd al bekend dat een kamermeerderheid van VVD en PVDA de plannen wil bijstellen. En uh, ja, zoals het er nu naar uitziet, zijn dit de laatste financiële beschouwingen van minister de Jager. Sebastian Meijer sprak met hem. Nou, het zei dat hij wel bijzondere beschouwingen omdat het kabinet demissionair is. Het is een nieuw uh, kabinet, een nieuwe coalitie in wording. Dat maakt de bijzondere beschouwingen. Tegelijkertijd moet de begroting ook gewoon doorgaan. En die gaat ook door. Um, het is goed ook te zien dat de formerende partijen de tekortdoelstelling van het huidige kabinet ook over hebben genomen. En dat betekent dat als het goed is ook gewoon de degelijke begroting... vandaag en morgen door de Kamer heen als algemeen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 algemene financiële beschouwingen, dat maakt het op zichzelf niet zo bijzonder. Maar het overgrote deel, bijna de hele begroting zoals die door het kabinet is uh, voorgesteld, wordt ook intact gelaten door deze twee partijen. Snapt u dat u bij collega-ministers van het CDA uh, wat chagrijn zit, dat zij toch het idee hebben dat ze een beetje voor niks nu in de ministerraad zitten op vrijdag? Nou, er zijn natuurlijk nog heel veel maatregelen te nemen, ook door het zittende kabinet. Tegelijkertijd, in het zicht van een nieuw kabinet, is het zo dat, er, ja, dat, er, dat, er, dat je wat minder te doen hebt als minister, althans als vakminister meestal. Dat zit er ook om u heen gebeuren? Nou, dat, dat, hangt, dat hangt helemaal per ministerie af. Dat kunt u best beste aan mijn collega's vragen. Voor mij is het, is het zo dat ik uh, ja, door Europa, door de financiële ontwikkelingen nog ontzettend mijn handen op dit moment vol heb. Dat gaat misschien de komende tijden ook ietsje rustiger worden, maar tot op heden is het in ieder geval nog heel erg druk. En ik denk dat het per vakministerie verschilt hoeveel er nog te doen is nu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 Hogescholen en universiteiten moeten langstudeerders... alsnog de kans geven om zich in te schrijven. Dat vindt de Landelijke Studentenvakbond. De inschrijving loopt normaal tot en met 31 augustus. En uitschrijven kon tot 1 oktober. En volgens de vakbond heeft een aantal studenten... zich eind vorige maand uitgeschreven vanwege de langstudeerboete. Door die boete zou de opleiding voor die studenten te veel geld kosten. Maar nu bekend is dat die boete wordt afgeschaft... willen studenten zich volgens de studentenvakbond alsnog inschrijven. De bond weet nog niet... Om hoe hoeveel studenten het gaat. De kansspelautoriteit onderzoekt of de verloting van een villa in Winterswijk wel mag. Die villa staat al een hele tijd te koop voor een miljoen euro. En de eigenaar wil via een buitenlandse constructie 60.000 loten van 50 euro verkopen. De winnaar zou dat huis dan krijgen. Een loterij dus. Maar de eigenaar heeft helemaal geen vergunning voor een loterij. En de kansspelautoriteit beraadt zich nu op maatregelen. Die variëren van een dwingende brief neerleggen... Bij uh, een instantie of een persoon tot aan het opleggen van een boete. Het is natuurlijk heel sneu dat al zo lang dit huis uh, te koop staat. Maar de loterij is niet de manier om een huis te verkopen. Dus over overeen. We gaan naar Dennis mooi bij de ANWB. Hele goedemiddag. Er is zojuist een ongeluk gebeurd op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort. Bij Zwolle-Zuid staat het nu compleet vast. Je kan er niet langs. Het weg is nog niet officieel afgesloten. Het ongeluk is net gebeurd, maar hou rekening met de ernstige vertraging daar. Dan de A67 vanuit Eindhoven in de richting van de Duitse grens bij Venlo. Daar staat het voor de grensovergang vast over twee kilometer. Het is vandaag een feestdag in Duitsland. Daarom is het verboden voor vrachtverkeer. En ja, de parkeerplaatsen stromen daar nu helemaal vol bij Venlo, vandaar die file. Je kan het beste omrijden als je naar Duitsland wil via Venlo en dan volg je de borden Koblenz dan rij je over de A73 en de A74. Ook in Limburg maar dan op de N280 vanuit Monschek-Lappach naar Roermond. Daar staat het vast tussen de Duitse grens en Roermond over 7 kilometer. Dennis bedankt. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Tientallen doden en een verwoesting in Aleppo na bomaanslagen. Het Wiegepolder hoeft niet op korte termijn onder water te worden gezet. Dat is het vonnis van de rechtbank. En makers van vuurwerkbommen zijn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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In onze serie werklunches met topmensen van grote bedrijven. Vandaag Nico de Vries, de CEO van bouwbedrijf De Koninklijke Bam Groep. Dan is er in de praktijk Ingrid Koning is deze week op pad. Uh, en het is de week van de opvoeding. Overal in het land wordt door de Centra voor Jeugd en Gezin worden de activiteiten georganiseerd om ja, meer mensen toch op het idee te brengen... voor zo'n centrum voor jeugd en gezin. Er moet bij ouders een omslag komen dat het CGG niet alleen is voor probleemgevallen. Sommige ouders hebben die omslag al gemaakt. Ik zie het juist meer als een kans om, uh, om met elkaar in aanraking te komen... en ook om eventueel uh, dingen te delen waar je als ouder uh, tegenaan loopt. Um, en ik denk juist ook dat het voor de kinderen heel leuk is... om uh, ook met andere kindjes uh, te leren spelen... Zometeen na half twee is het standpunt.nl. De stelling die we bedacht hebben, die luidt als volgt. CDA-ministers moeten het herfstakkoord gewoon uitvoeren. Uh, daar is gisteren even op gezinspeeld door Sibrand Buma, de leider van het CDA. Hij zegt, ik sluit niet uit dat ministers van mijn partij, het CDA, dus zullen opstappen... als zij door het deelakkoord van VVD en PvdA iets uit moeten gaan voeren waar ze tegen zijn. Wat vindt u?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 Noordat hebben medewerkers van thuiszorg in Rotterdam het werk neergelegd. De thuiszorgers zijn boos op het gemeentebestuur in de havenstad. Het eis is eigenlijk heel simpel. De gemeente Rotterdam moet stoppen met de afbraak van de thuiszorg. Er moet een eind komen aan de zogenaamde loondump. Sander Martins, goedemiddag. Goedemiddag. De zorg van Cabo, dat is een onderdeel van de FNV. Um, ja, er wordt dus actie gevoerd in Rotterdam, afbraak van de thuiszorg. Wat wordt er afgebroken dan? Uh, nou, met name uh, de thuiszorg zelf en uh, de huishoudelijke thuiszorg... En de salarissen van de, van, de, van de medewerkers. Even eerst de, de eerste punt, want dat lijkt me voor de cliënt ook het belangrijkste. Wat, wat kan er straks niet meer als dit allemaal doorgaat wat u betreft? Nou, er zijn ontzettend veel bezuinigingen. Dus ze willen sowieso bezuinigen op de hoeveelheid van, uh, van thuiszorg die er is. Uh, daarnaast uh, stellen ze de tarieven voor de uren thuiszorg zo laag... Uh, dat daar een normale CO niet meer mee te betalen is. Maar het werk zal toch uiteindelijk gedaan moeten worden. Dus hoe denkt de gemeente dat dan op te lossen? Ja, dat denken ze op te lossen door dat er mensen het voor minder geld gaan doen... en uh, eventueel uitkeringsgerechtigden dat werk te laten doen. Dus u zegt eigenlijk, de kwaliteit gaat het daarmee aan... want die uitkeringsgerechten hebben ook niet allemaal een opleiding, lijkt me. Nee, dat klopt. En het is natuurlijk niet alleen maar stofzuigen en, uh, en stoffen. En boodschappen doen, het is ook uh, de signalerende functie voor die mensen als de dingen niet goed gaan en dergelijke, dat dat doorgegeven wordt... en dat de juiste hulp ingeschakeld kan worden. Ja. En dan even over het, het salaris van de mensen die nu uh, werken bij de thuiszorg. Want er wordt gesproken dan over loondump. Wat is dat precies? Nou, kijk, die tarieven die de gemeente vaststelt, die zijn dusdanig laag... Uh, dat de werkgever daarmee niet de CAO kan betalen. Uh, dus de werkgevers lopen nu uh, te pressen, zeg maar, uh, naar de mensen die nu het werk doen... om, uh, om dat voor minder te gaan doen. Nou, die mensen zitten nu in schaal 15. Uh, ze geven 12 euro. En uh, die moeten dadelijk terug naar 10 euro. Ja, dus ze zeggen eigenlijk als je je baan wil houden... moet je gewoon genoegen nemen met minder salaris. Ja, daar komt het in feite op neer. Terwijl die werkgevers natuurlijk gewoon onder de prijs inschrijven. Want die weten ook dat ze het niet kunnen doen... voor dat tarief van gemeente Rotterdam. Ja, en daardoor wordt het beroep van, van thuiszorgen niet echt aantrekkelijk. Nee, dat wordt het niet aantrekkelijker. Nee. Nou. Nou, nou voert u actie in in Rotterdam. Ik neem maar dat dit bij meer gemeenten speelt, toch? Ja, dit gaat bij, bij bijna alle gemeenten spelen in Nederland, denk ik. Dus uh, je ziet er steeds meer komen waar werkgevers die prijzen willen dumpen. Uh, begin volgend jaar zal dat allemaal ingaan. Uh, dus, dus ja, deze acties in Rotterdam is een voorbode en dat zal uh, verder over het land gaan verspreiden. Dus je gaat ook landelijk actie voeren? Ja, dat zit er wel in. Uh, maar is het nou al een uitgemaakte zaak of heeft een actie dan ook nog zin? Nou, kijk, een uitgemaakte zaak. Uh, de gemeenteraad heeft dat besloten. Wij vinden dat ze daarop terug moeten komen. Uh, heeft die actie zin? Ja, laten we nou maar eerlijk zeggen. Uh, wie dan ook 20% van zijn inkomen in moet leveren. Die zal toch uh, daartegen in actie moeten komen, in opstand hmm. moeten komen. Maar dat betekent ook dat de cliënten dat gaan merken, natuurlijk. Wat zegt u? Ik zeg dat, dat betekent dan waarschijnlijk ook dat bij zo'n actie cliënten dat gaan merken uiteindelijk. Ja, nou hebben we daar altijd wel hele goede afspraken over met de werkgever. Uh, dat daar waar cliënten die hulp echt niet kunnen, kunnen missen, zeg maar... omdat er dan uh, gevaarlijke situaties ontstaan... daar zorgen we dat die zorg wel uh, gedaan wordt. En uh, verder zijn de meeste cliënten het heel erg met de medewerkers eens... van jongens, ga er maar voor, want dit kan niet. Goed. Dank dat u even de telefoon kwam. Sander Martins, bestuurder Zorg van Cabo, onderdeel van de FNV. Het stadskantoor van Delft noem ik even. Een ziekenhuis in de Zaanstreek, het trainingscomplex van Manchester City. Ze draaien hun hand er niet voor om. Het zijn allemaal bouwprojecten die de Koninklijke BAM-groep onlangs heeft binnengehaald. Dit najaar organiseren we een aantal werklunches... met topmensen van toonaangevende bedrijven in Nederland. Het onderwerp van gesprek is steeds hoe kan de crisis worden opgelost. Vandaag de gast hier aan tafel Nico de Vries. Hij is bestuursvoorzitter van de Koninklijke BAM-groep. Hartelijk welkom, meneer de Vries. Dank u wel. Um, ziekenhuizen, stadkantoren, trainingscomplexen... maar je doet veel meer, neem ik aan, hè? Ja, wij bouwen ook uh, tunnels en, uh, en bruggen en, uh, en snelwegen... en ingewikkelde installaties in, uh, in gebouwen. En over de hele wereld? Uh, in principe over de hele wereld, maar uh, onze, de, de hoofddeel van onze activiteit is in vijf Europese landen. Dat is Nederland, Engeland, Ierland, Duitsland en België. En u werkt al 35 jaar hè, bij het bedrijf? Ik werk 35 jaar bij het bedrijf, ja. ja. Waarom is dat zo'n mooi bedrijf? U zit er echt mee te glunderen. Ja, ja het, is een fantastisch, het is een fantastisch bedrijf. Ten eerste, bouwen is een fantastisch vak. Hè? Want je, je maakt iets met elkaar. En, uh, en dat betekent dat je jaren later langs een bouwwerk rijdt... en tegen je familie, je kinderen kan zeggen... kijk, daar heeft, daar heeft jouw vader aan meegeholpen. En dat kunnen, uh, dat kunnen heel veel mensen. Want dat doet de architect, dat doet onze timmerman... onze uitvoerder, onze projectleider. En dat maakt bouwen wel echt heel leuk. En bouwen bij BAM, het is een geweldig... Bedrijf. Het, ja. is een, uh, het, is een, het is een bedrijf met de, met, de, met de beide benen op de grond. Een bedrijf dat belooft wat ze moeten doen. En uh, met een fantastische cultuur. Ja. En, en uh, ook een bedrijf met een maatschappelijke missie. Ja, ja, wij uh, hebben ons de afgelopen jaren echt met ons gezicht naar die maatschappij gedraaid, gekeerd. gezegd wij willen uh, transparant zijn, wij willen uh, verantwoording afleggen voor wat we doen. Uh, en dat proberen we, en uh, op alle mogelijke manieren ook. Uh, en, en, en wij voelen ons inderdaad wel maatschappelijk verantwoord uh, ja. aan het ondernemen. Want de bouw stond er natuurlijk ook een tijdje even niet zo goed op met, met de fraude, en, en, noem het maar. Ja, precies, en dat is ook precies de reden waarom we die draai uh, maken. Waarom we inderdaad zeggen, we verstonden vroeger... Uh, meer met de rug naar de maatschappij. En we willen nu meer met ons gezicht nou, naar de maatschappij. Staan. Waar, waar kunnen we dat zien? Noemen eens een concreet project, waar je echt kan zien. van, Nou, dat, dat is nou een mooi voorbeeld daarvan. Nou ja, een aantal van onze. Uh, of een groot aantal van onze bouwwerken. Uh, die, uh, uh, die zijn. Uh, da, daar, daar, daar hangen we het bord bewuste bouwers aan, uh, aan. aan de aan de gevel, aan het hek. En dat wil zeggen dat we communiceren met de omgeving. Uh, uh, over eventuele overlast wanneer iets is te verwachten uh, en, en, en daar proberen we echt in gesprek te komen met, met, met alle omwonenden uh, een mooi voorbeeld is ook de A12 we hebben net lunette Veenendaal verbreed uh, we hebben daar Enorm veel aandacht besteedt aan het communiceren met de omliggende gemeenten, met de omliggende bewoners. Uh, en dat is gewoon heel. Je, je, daar krijg je hele mooie reacties op. Dat, dat stimuleert ook enorm om dat de volgende keer weer te ja. doen. U, u mengt zich ook in het politieke debat, hè? Nou, ik, ik, ik ben natuurlijk een, een verantwoord Nederlands burger. En ik probeer uh, ook de politiek te volgen. Ik probeer wel een scheiding aan te, aan te leggen, tussen, aan te brengen. Tussen, uh, laat ik zeggen, mijn optreden als vertegenwoordiger van BAM. En, uh, en mijn meningen over de politiek. Dus, ja, ik bedoel, u bent bouwer, dus u bouwt ook woningen bijvoorbeeld. De woningmarkt ja. zit op slot, horen we voortdurend. Er moet ja. iets gebeuren. De een zegt ja, die hypotheekrente afschaffen, afschaffen. De ander zegt ja. weer van niet. Heeft zo'n bedrijf daar dan ook een rol in de ja, discussie? Ja. Ja Natuurlijk, wij, wij, wij, zijn, uh, wij zijn lid uh, van Bouwend Nederland. De voorman van Bouwend Nederland is Elko Brinkman. Uh, Elko uh, is natuurlijk toch voortdurend met ons in overleg. Niet alleen met Bam, maar met, met, met, uh, met de leden van Bouwend Nederland in overleg. Met, uh, over wat hij uh, in Den Haag zou willen bepleiten. Dus in die zin zijn we indirect, uh, maar wel direct betrokken. Um, en um, ja, ik denk dat dat de voornaamste, dat is toch het voornaamste kanaal. Wij willen dat allemaal concentreren via één kanaal, via Bouwer Nederland, via oh. Elke Brinkman. Maar goed, zegt u daarmee dat ik, ik ga er nu niks over zeggen, ik ja. moet bij Brinkman <laughs> wezen als je dat al <laughs> wil weten. Want bedoel, nou, nee, die, die, die informateurs zijn natuurlijk druk bezig nu met die twee partijen ja. om, om nou ja, allerlei plannen voor de toekomst te maken. En dat zal toch ook over die woningmarkt moeten gaan leiden. Ja. Ja. Nou ja, de bouw heeft al wel een hele wensenlijst uh, kenbaar gemaakt. Uh, daar, daar, daar zou ik niet één voor één regel voor regel doorheen willen gaan om daar mijn, mijn, mijn, mijn opvatting over, uh, over te geven. In het algemeen denk ik, uh, en vind ik dat, de, dat, dat een nieuwe regering zo snel mogelijk vertrouwen in de, in de, in de economie van Nederland moet terugbrengen. Uh, burgers moeten gewoon weer uh, het gevoel krijgen dat het goed met. Nederland gaat, eh, natuurlijk niet alleen het gevoel krijgen, maar, maar ook Maar, ook maar zegt u bijvoorbeeld over dat, dat heikele punt van die hypotheekrente ja. zegt u daarmee dan ook van, nou, maak nou gewoon een keer een keuze en zeg waar het naartoe gaat, ja. Ja. dat we weten waar we naartoe zijn, dan kunnen we erop inspelen, ja. dan dat het maar een beetje blijft hangen. Ja, dat is denk ik het allerbelangrijkste, dat er een, een goede keuze wordt gemaakt, een keuze die breed gedragen wordt en een keuze die niet elke twee jaar weer opnieuw ter discussie staat. Nou. Want, want er ligt eigenlijk een compleet plan he, van alle ja. betrokkenen zo'n beetje. Ja. Dus. Ja, en ik denk, daar, daar zou ik mij ook van harte achter willen scharen. Ik, daar, daar, daar, door heel veel deskundigen wordt er goed over nagedacht. En daar ligt denk ik een, een evenwichtig uh, plan. En, uh, en ik geloof dat wij dat moeten steunen. Ja. Um, u hebt ook pas gezegd nog: van uh, die crisis uh, die is nog lang niet voorbij. Dat gaat nee. echt nog wel een paar jaar duren. Ja. Dat, dat, dat denk ik wel. Baseert u dat ook op uw eigen ervaringen? Ik, bedoel, ik kan me ook voorstellen dat, dat jullie minder opdrachten binnenkregen. Dus? Ja, dat is zeker aan de hand. In Nederland overigens. Uh, want uh, wat ik al langer zeg... is dat ik wel zie en hoor... Uh, dat uh, Nederland het beetje het somberst is van die vijf landen waar wij actief zijn. Dus nergens hoor ik bij onze bedrijven zulke sombere geluiden als in Nederland... bij onze Nederlandse bedrijven. We zien natuurlijk toch een teruglopende order, uh, order intake, order uh, stroom... Uh, en, en, uh, en de kwaliteit van die orderstroom staat ook onder druk. Met andere woorden, de marge die je op die verkregen opdrachten uh, kunt realiseren... die staat onder druk. Uh, dus ik ben wat somber over Nederland. Uh, de komende twee jaar overigens... Uh, maar ik ben er op zichzelf wel van overtuigd... dat Nederland natuurlijk uh, onder een uh, uh, hopelijk snelle nieuwe, een nieuwe regering... de weg naar, naar de vooruitgang weer kan vinden. Ja, u, u begon met uh, be, ja, bijna de twinkling in uw ogen te vertellen over dit prachtige bedrijf. Uh, ja. Ik kan me zo voorstellen dat jongeren zitten te luisteren. Bedoel, is het voor jongeren aantrekkelijk om nu ja. in, in de bouw iets te gaan zoeken? Ja, we moeten ons door de waan van de dag niet, uh, niet laten leiden. Uh, nu is er misschien op dit moment wat minder behoefte in de bouw aan jonge technici. Maar ik ben ervan overtuigd dat die behoefte er de komende jaren weer komt, weer is. Je gaan gewoon een opleiding doen in die richting. Is, ja, zeker. Wij uh, houden de instroom op gang. Dus wij hebben onze eigen BAM Academy waarin we jonge mensen uh, uh, scholen uh, op, op verschillende manieren en van verschillende niveaus. Uh, en die jonge mensen zijn bij ons welkom. En ik zou ook uh, van harte aanraden, ga techniek studeren. Want uh, de, de meeste kansen op een baan de komende jaren... heb je toch als je een technische opleiding hebt genoten. Kijk, dat is een mooi advies. Hartelijk ja. dank dat u hier was. Nico de Vries, voorzitter van de Raad van Bestuur van Bouwbedrijf BAM dus. Uh, we gaan uh, naar de praktijken. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. En dat is Ingrid Koning deze week. En zij duikt in de wereld van het Centrum voor Jeugd en Gezin in de regio Haarlem. Afgelopen juni constateerde de Algemene Rekenkamer dat de CJG's, want dat is de afkorting, eh, kampen met een imagoprobleem en dat er maar weinig ouders komen. En om daar wat aan te doen werkt het CJG in Bloemendaal samen met de Stichting Memorabele Momenten. Die zorgt voor muziekles voor ouder en kind. Hartelijk welkom allemaal op het Centrum van Jeugd en Gezin in Bloemendaal. We gaan vanmorgen plezier maken en we gaan muziek maken en luisteren naar deze meneer, die heet Bense, die gaat straks voor ons spelen. Ik zie hier een enthousiaste moeder meedoen, waarom ben je hier naartoe gekomen? Nou, we zijn hier net komen wonen en het leek ons leuk om uh, ook wat uh, kennis te maken met de buurt en de omgeving. En, uh, ik heb toevallig gehoord via het constatatiebureau dat, uh, dat hier werd gestart met een uh, peuterochtend. En zodoende zijn we hier uh, nu terecht gekomen. Een veel gehoord kritiek van het CJG is dat je hoort dat mensen er niet naar binnen willen omdat ze een schroom hebben. Omdat het eventueel zou gaan dat ze een soort probleemgeval zouden zijn. Hoe ervaart u dat?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 Zijn de kindjes aan het spelen en uh, is naast me komen staan Pauline Veldkamp van de gemeente en zij heeft onder andere jeugd in haar portefeuille. Je hoort toch heel veel dat die CEG's niet zo goed lopen. Uh, hoe komt het dat hier dat inloopspreekuur of die speelochtend, want ik tel toch zo'n zeker 15 kinderen en zeker uh, acht moeders, dat het hier dan wel op, gang, ja, op gang komt? Ja, uh, ja, goed kijken naar wat ouders willen, naar mijn idee. En wat willen ouders? Uh, ouders willen niet aangesproken worden op een probleem gelijk. Uh, zij, nemen, zij willen niet uh, binnenkomen lopen. Hallo, ik ben hier met een mevrouw met een probleem. Dus naar mijn idee moet je het centrum positief brengen. Laagdrempelig, maar dan ook echt laagdrempelig met iets leuks. Wat ouders leuk vinden om naartoe te gaan. En als er problemen zijn, dan mailen ze s'avonds al. Of ze maken een afspraak met iemand die ze nodig hebben. En ik denk dat je je aanbod echt moet richten op de vraag... Dus de ouders komen hier voor een leuk informatief uh, samen zijn. En als ze iets hebben, dan mailen ze je of doen ze dat Skype-sprekuur bijvoorbeeld. Op Skype-sprekuur of, uh, of de orthopedagoog van de opvoedpolie zit een eindje verderop. En dit doen ze niet nu, maar op een later moment denken ze... hé, hey, er was misschien ook iemand waar ik toch even van gedachten mee kan wisselen. Dan komt dat later op gang. Heeft u nou in het begin ook zoiets gehad van... oh, jij gaan die CG's hier wel werken? Waar, waar zijn we aan begonnen? Ja, in het begin zeker. Echt dacht van jeetje, waarom is dat inlooppunt er eigenlijk? Maar ik snap er is een inlooppunt. Eh, niet om binnen te lopen met ik heb een probleem. Maar dat is een herkenbaar punt. Eh, van wat is een CNG? Er moet iets herkenbaars zijn, anders vervliegt het. 1, 2, 3... Ik vraag me af waarom dit nou zo goed past bij het CEG, dit concept en muzikant en kinderen bij elkaar in één ruimte. Ik stel deze vraag maar even aan Joostke Hommers van de stichting Memo. Ze zien iets, ze horen iets, ze leren, ze springen, ze dansen, ze praten er met elkaar over. Dus ze willen er ook nog woorden aan geven, wat goed is voor taalontwikkeling. Dus het is leuk en heel ontwikkelingsgericht. Maar het CEG is er ook voor om dan de eerste problemen te signaleren. Is dat ook iets wat je dan afloopt dan weer kan doen? Of dat wat je opener wordt? Ja, een kind, het, het prikkelt een kind in al zijn facetten. Dus het kind kan hierdoor heel open worden en zijn ware karakter laten zien. Je ziet ook dat ieder kind weer anders reageert. Dus het is echt ook een heel goed middel om, uh, om te kijken uh, wat een kind meemaakt. Maar goed, daar zijn wij natuurlijk niet voor. Dat moet het CEG zelf verder oppikken. Uh, wij zijn er alleen om mensen hier uh, naartoe te krijgen. En er een hele leuke ochtend van te maken. Ze zeiden: Ga jij maar even strijken? En de, Dat gebeurde dus ook. Een reportage was dit van Ingrid Koning. Zometeen is er stand.nl. De stelling dan: CDA-ministers moeten het herfstakkoord gewoon uitvoeren. We zijn benieuwd naar u eens of oneens. Eerst is hier nu Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal. Ook de brand van afgelopen nacht in Winschoten is aangestoken. Meldt de politie. Het vuur ontstond bij de voordeur van een leegstaand huis. De buren hadden de brand snel geblust. De politie is bezig met een buurtonderzoek. Het was de 17e brand in Winschoten sinds april. Er is zeer waarschijnlijk een pyromaan actief. De Deen Anders Rasmussen blijft aan als secretaris-generaal van de NAVO. Zijn termijn is verlengd tot de zomer van 2014. Eind 2014 trekken de NAVO-troepen zich terug uit Afghanistan. De Deen Rasmussen volgde drie jaar geleden Jaap de Hoofd op. De wereldberoemde Hollywood-letters in Los Angeles worden opnieuw geverfd. Het is voor het eerst in 35 jaar dat dat gebeurt. De 13 meter hoge letters werden in 1923 geplaatst... door een makelaar die er stukken land mee aan de man wilde brengen. Ze werden er zo beroemd mee dat ze nooit meer zijn weggehaald. En het Nederlands elftal is gestegen op de wereldranglijst van de FIFA. Ploeg van Louis van Gaal klimt van de achtste naar de zesde plaats... dankzij de gewonnen wk kwalificatiewedstrijden tegen Turkije en Hongarije... Europees en wereldkampioen Spanje staat op de FIFA-ranglijst nog altijd op de eerste plaats. 2 en 3 zijn Duitsland en Portugal. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. AMB verkeersinformatie bij Zwolle is er een ongeluk gebeurd op de A28 in de richting van Amersfoort. De twee linker rijstroken zijn afgekruist bij Zwolle Zuid en op de A67 vanuit Eindhoven in de richting van de Duitse grens bij Venlo loopt het vast vlak voor de grensovergang. Daar staat twee kilometer. Veel vrachtwagens zoeken daar een parkeerplaats op omdat ze op dit moment vandaag dus de Duitse grens niet over mogen. Het is vandaag een feestdag en er geldt een rijverbod voor vrachtverkeer. En ze blijven daar wachten totdat het middernacht is. Als je nu onderweg bent op de A67 naar Duitsland... kies dan bij vlak voor Venlo voor de A73 en de A74. Je volgt dan de borden Koblenz. Ook in Limburg, maar dan op de N280 vanuit monschek klappach in de richting van Roermond. Daar staat tussen de Duitse grens en Roermond 7 kilometer. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. CDA-fractieleider Siebrand van Haarsmaar-Buma sluit niet uit dat ministers van zijn partij, CDA, dus zullen opstappen. als zij door het akkoord van VVD en PvdA iets moeten uitvoeren waar ze tegen zijn. Dat zei hij gisteren in de Tweede Kamer tijdens het debat over het herfstakkoord. dat, dat PvV-leider Wilders hem daartoe had uitgedaagd. Sluit de heer Buma uit dat uh, op het moment dat zo'n amendement wordt aanvaard. waar uh, de CDA-fractie niet achterstaat dat de werkelijkheid wordt dat de bewenstelieden... de keuze maken, de CDA-bewenstelieden, om op te stappen? Ja, ik sluit niets uit op dit, dank dit dank ja. ja, Zo moet de minister De Jager van Financiën... die is van het CDA nu een pakket verdedigen... dat is opgesteld door PvdA en VVD. Er is voor ruim 2 miljard gesleuteld aan de begroting... die die op Prinsjesdag indiende. Moeten de CDA-ministers hun verantwoordelijkheid nemen... en hun handtekening zetten onder stukken waar ze het niet mee eens zijn... Of kun je niet van de minister verwachten dat hij of zij beleid uitvoert dat hem gewetensbezwaren oplevert, of haar natuurlijk? Ik ga erover praten met Pieter Gerrit Kroeger, die is uh, CDA-watcher. Hij schreef een mooi boek, De Rogge staat er dun bij over de macht en het verval van het CDA tussen de periode 74-98. U zat ook in de evaluatiecommissie van het CDA uh, na de wat minder verlopen verkiezingsuitslag twee jaar geleden. Volwassen. Wat zei u? Een halvering was dat. Ja, precies. Nou ja, ik dacht, laat ik, ik laak, laak nou eens een beetje vrolijk beginnen, dacht ik. Maar goed, ja. u, uh, u hebt de feiten inderdaad bij de hand. Uh, hartelijk welkom. Uh, we beginnen in Stampp.nl altijd met drie keuzes. Daar mag jullie maar ja of nee op zeggen. Hier komen ze. De CDA-ministers moeten het landsbelang nu voorop stellen. Ja. Um, het wordt lastig oppositie voor als het CDA het herfstakkoord verdedigt. Nu? Nee. Ik heb intussen alweer genoeg stof voor een nieuw boek over het CDA. Absoluut. Ja. Goed, dan de stelling. En ik zeg tegen de mensen thuis of waar u ook maar bent... dat u daar natuurlijk ook uw mening over mag geven. Um, dat kan door um, de sms'en bijvoorbeeld, eens of oneens. Um, dat kan aan nummer 7070, kost wel 50 cent. U mag ook gratis bellen, nummer 0800-1101. Stem op de website is een mogelijkheid, www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, eens, doe het dan met hekje standpunt. En de stelling waarop u moet reageren, eens of oneens, eens, luidt als volgt... CDA-ministers moeten het herfstakkoord gewoon uitvoeren. Wat zegt u eigenlijk, meneer Kroeger, eens of oneens? eens? Nou, het is de taak van ministers, als ze demissionair zijn... dus na verkiezing of na de val van een kabinet... om de zaken te behartigen in het landsbelang, zoals dat heet. Dat betekent ze moeten ze dus niet allerlei wilde nieuwe plannen doen... Maar zorgen dat het land geregeerd wordt en de zaak op orde is. Dat kan soms betekenen dat bijvoorbeeld de Kamer uh, tegen de bewindsel die zegt. we zouden graag willen dat u dat en dat doet. Nou, dan is het zo dat, de, dat je dan uh, elkaars positie moet respecteren. De Kamer moet natuurlijk die die niet tot on, onmogelijke dingen dwingen. of ze vernederen. He, door bijvoorbeeld bepaalde voorstellen te doen van ze weten dat de desbetreffende minister daar bijvoorbeeld persoonlijk politiek grote moeite mee zou hebben. Ja. Dat doe je niet. De bewindslieden hebben uiteraard de taak ervoor te zorgen dat als de Kamer zegt nou het komende kabinet wil graag dat en dat en dat. Zoals nu blijkt uit zo'n herstakkoord dat bijvoorbeeld de ambtenaren de experts op zo'n ministerie bijvoorbeeld wetgeving wel alvast fatsoenlijk kunnen voorbereiden. Hmm. Maar bijvoorbeeld als we nou even de jagen nemen. Ik denk dat dat de belangrijkste man in, deze, in dit hele verhaal is omdat hij de minister van Financiën dat is. Dat denk ik niet. Ik denk dat oh. de belangrijkste man hier minister Leers is met het kinderpardon. Kijk aan. Nou, dan komen we daar nog even over. Maar even over die financiële kant van de zaak. Want eh, ook in de plannen van VVD en P van de A nu blijven ze gewoon op die 2,7% zitten. Dus in die zin zou je kunnen zeggen: het wordt anders ingevuld. Maar dan zou de jager daar toch geen probleem in moeten hebben. Want dat is zijn belangrijkste missie toch? Daar ga ik ook vanuit. Ja, dus de dus jager is een, een zeer technisch denkende, ja, zakelijke minister. Precies, wordt die zal, die ook... zal zeggen: als ik Olly Reen. Ja, tot de laatste dag van mijn ministerschap recht in de ogen kan kijken en kan zeggen: jij blijft toch een keiharde, maar wel stevige minister die zorgt dat hè, Nederland niet failliet gaat. Zolang hij dat op die manier ja, met, met Van Rompuy, met Olly Reen, met meneer Schäuble, zijn collega in Duitsland kan blijven praten, zal hij blijven zitten. Ja. Dus uh, inderdaad, of dat dan uh, gedekt wordt met, met uh, de verhoging van die verzekeringstoestand, uh, of, uh, of inderdaad via reiskosten, dat zal hem verdere zorg zijn. Nee, hij Als... zal, hij zal uh, ongetwijfeld ook thuis in het weekend zijn verzekeringsmapje nog eens door. <laughs> maar hij zal vooral zeggen, Diederik, Mark, jullie gaan dat straks vier jaar lang verdedigen. Ja, ja. Oké, okay, dus de jager, uh, oké, okay, die hebben we binnen, zullen we maar even zeggen. Ja. Uh, nog even over Buma, want het was toch een, toch een beetje een, een dreiginkje wel, hè, wat, wat daarin doorsprak. Vindt u het verstandig dat hij dat heeft gezegd? Hij gaf een staatsrechtelijk, grondwettelijk glaszuiver antwoord... op een suggestieve, uh, rellerige vraag van Wilders, en zo doe je dat. Hmm. Dus u vindt eigenlijk dat hij, dat hij gewoon prima dat heeft gedaan? Buma. Hij zei, ik sluit op, op dit moment, zit ik er ook heel netjes bij, ja. natuurlijk niets uit. Want hij kan niet als fractievoorzitter bijvoorbeeld treden in het geweten van zo'n minister. Nee, het zou hij te gek heeft, wezen? Ja, hij heeft ook niet echt, uh, laten we zeggen, een oproep gedaan van mensen, stap allemaal op, CDA-ministers. Nou, laat ik een ondeugend voorbeeld geven. Stel je nou voor, de heer Buma heeft voor de verkiezingen gezegd, we moeten van die langste af. Ja? ja, staatssecretaris Seilster heeft toegeroepen... dat kan niet 400 miljoen schande schande. Ja. Nu blijkt het bedrag allemaal veel kleiner. Dat wisten we ook allemaal al, hoor. En nu is er wel een oplossing. Dan gaat Buma toch niet zeggen... mevrouw Van Bijsterveld moet maar opstappen als minister van Onderwijs... omdat nu iets gebeurt wat ik zelf heb voorgesteld. Nee, want uh, inderdaad, ik geloof zelfs dat... ik las ergens dat 80% van het lenteakkoord nog steeds overeind staat. Dat is wat Arie Slop fijntjes uh, inwreef bij Diederik Samson. Waarom die er in instantie niet bij had aangesloten. Ja, ja. Hij, u voert het nu uit... Ja. Vooral de, de nullijn voor ambtenaren, voor leraren, voor politiemensen. De btw-verhoging gaat allemaal door. Ja. Verstandig beleid. En zo zal ook Jan, Jan Kees de Jager, hè, als hij zeg maar, weer eens belt met uh, Olly Reen of met Wolfgang Schäuble, het ook uitleggen. Ja. Maar dan toch uh, heeft... Kijk, nogmaals, het boeien heeft het echt niet met zoveel woorden gezegd. Dat hebben we allemaal gezien. We hebben gehoord hoe hij uh, reageert op de vraag van Wilders. Maar tussen de regels door, en dat is politiek ook toch wel... Uh, ja, je toch ook wel een beetje een, een dreiging. Ik zei ook, er is één punt waar ik mij dat kan indenken... en dat is dat kinderpardon. Ja, dat uh, moet je even uitleggen, waarom daar dan precies het probleem zou kunnen ontstaan. Omdat daar een politieke voorgeschiedenis aan zit. In 2006 hadden we precies dezelfde situatie. Er was toen een meerderheid op links van één zetel in de Tweede Kamer... doordat de dierenpartij erbij kwam. Toen is Wouter Bos meteen na de verkiezingen... Premier Balkenende, en met name dus ook demissionair minister Verdonk... gewoon vernederd door een, een, een kamermotie te laten aannemen... dat zij een generaal pardon voor asielzoekers moesten uitvoeren. Want hij had op dat moment een meerderheid in de Kamer. Dus ja. hij kon het ook doen, inderdaad. En hij ging ook onderhandelen met Balkenende. Dat is een van de redenen geweest waarom tussen die twee nooit meer wat geworden is. Mm. Want dat is een soort spelletje, ook nog over de rug in dit geval... Hè, was dat van de asielzoekers, dat moet je niet doen. Het, heeft, het is gewoon... On, ja, het is gewoon niet fijnzinnig, laat ik het zo zeggen, het is bepaald niet chic om dus demissionaire bewindslieden als nieuwe kamer te vernederen. Als daar geen reden toe is. Maar denkt u ook niet dat de PvdA daar dan van geleerd heeft? Of denkt u dat, die, dat kinderpardon nu toch in, deze, nou ja, in dit interbellum... zal ik maar even zeggen, doorproberen te jassen? Nou, Ik denk dus dat uh, Diederik Samson en met name heel ervaren mensen... in de PvdA-fractie die er al veel langer in zitten... Hè, mensen als Mariette Hamer en zo... dat die ook wel zullen zeggen, maak niet de fout die Wouter toen maakte. Misschien zegt zelfs informateur Bos nu... Die fout moet je maar niet maken die ik toen maakte in mijn arrogantie. Ja, want hij zit er wel gewoon bij, inderdaad. Hè? Zo is het. Ja, ja. De Eerste Kamer speelt u ook nog mee op de achtergrond. Nee. Oh. Nee. Nou ja, volgens mij hebben P van de VVD toch samen geen meerderheid in die Eerste Kamer? Uh, dat, uh, dat is zo. En uh, de Eerste Kamer uh, zal wetsvoorstellen zoals altijd op hun merites beoordelen, zoals ze dat heet. Een onthouden, de Eerste Kamer kan geen wetsvoorstellen wijzigen. Dus die zal alleen kijken, is dit een fatsoenlijk wetsvoorstel? Is er echt rommelpot? Ja, dan sturen ze het min of meer terug. Dan gaat de minister gewoon terug naar de Tweede Kamer tegenwoordig. De Eerste Kamer gaat geen oorlogen voeren tegen een kabinet. En zeker niet een kabinet met de minister-president... die al gezegd dat de Eerste Kamer qua omvang wel gehalveerd kon worden. Nee. Maar goed, u denkt dus niet dat het CDA... want dat zouden dus ze natuurlijk ook nog kunnen doen... in de Eerste Kamer toch een beetje politiek gaat voeren. Uh, elke partij zal ook in de Eerste Kamer politiek voeren. Maar het is iets anders dan dat je dus de Eerste Kamer tot een soort tribunaal maakt. Wat de Tweede Kamer niet doet. Dat, dat leidt tot grote spanningen uh, tussen die twee he, huizen, zoals dat dan heet. Uh, uh, en dat zal men in de Eerste Kamer absoluut willen voorkomen. Um, Buma die, die zei ook nog dat de ministers er alleen zitten om hun eigen ingediende plannen uit te werken. En niet om initiatieven vanuit de Kamer te verantwoorden. Uh, maar de Kamer die kan toch ook een initiatiefwetsvoorstel indienen? Uh, ja. Bijvoorbeeld Thieme uh, van de Partij voor de Dieren... Die zou dat ritueel slachten nog eens een keer weer voor kunnen leggen? Nee, want dat is al allemaal behandeld. Uh, en het, het is volstrekt gelijk. Volst... Volst... Niet na haar, haar zin natuurlijk. Nee, maar ja, dat, je, kunt, je krijgt niet altijd je zin. Uh, dan moet ze zorgen dat ze 76 zetels haalt... en kan ze doen wat ze wil. Nee, als een tweede Kamerlid een initiatiefwet indient... dan is het ook niet de minister die het verdedigt... maar dat Kamerlid zelf. De Kamer is de wetgever in Nederland. Ja, maar als het dus een meerderheid is, dan moet die minister het wel uitvoeren. En dat kan minister bij, er, ja, dus bij die debatten zit de minister er dus altijd bij... om bijvoorbeeld met expertise van zijn financiële mensen, zijn juristen... Ja, uit te leggen, als de Kamer dit zou willen... moet u erop letten dat het bijvoorbeeld zoveel extra geld kost. Heeft u ervoor gezorgd dat dat gedekt wordt mm -hmm. straks hè, op Prinsjesdag? Dat is wat die minister bedoelt. En als het echt onverantwoord is... Ja, dan zal de minister met name de Eerste Kamer... dus openlijk pleiten tegen dat wetsvoorstel van de Tweede Kamerlid. Maar u dat, zegt is bijvoorbeeld bij, dat heeft de heer Bleker bij mevrouw Thieme... dus in de Eerste Kamer toen met vuur gedaan. En dat won hij. Ja, ja. Want hij kwam toen met dat alternatieve plan. Maar, maar u, alles overziende, zegt u... ik zie eigenlijk geen, uh, geen uh, onderwerpen liggen waar dat allemaal voor geldt. Misschien dat kinderpardon... maar dan zou de PvdA zich voor de tweede keer uh, stoten aan die steen. Ja, en de, de, de, de, laat ik zeggen, de neiging tot gelijkhebberigheid... moet je bij partijen zeker aan de linkerkant nooit onderschatten. Uh, maar ik ga ervan uit dat de, de nuchtere beta-kernfysicus uh, ja, Diederik Samson... in dit soort opzichten gewoon veel beter kan tellen dan ja. anderen. Ja. Is, is, zit er nog een ander elementje in? Uh, kijk, want um, uh, nogmaals, Buma heeft, heeft zich keurig uitgesproken... Uh, zoals, zoals we hem eigenlijk kennen. Um, ja, Echt de zoon van de burgemeester, je hoort het aan. Ja, maar wat daar misschien ook nog achter zit, vermoed ik dan weer even... is dat het cda kan misschien toch nog nodig zijn. Dus je kan nu wel heel veel gedoe maken uh, met die twee... maar wellicht moet je straks nog aanschuiven ook. Dat was ook niet van de heer Wilders die dat reddelalige puntje begon. Dat is gewoon om, te, om vervolgens te kunnen roepen dat het CDA dus, he, nou ja, als een soort prostituee... He, al gelang wat de Kamer wil doen, die ministers, dat dat schijnt dan niet te mogen in een democratie. Terwijl je zou zeggen, als het parlement dat doet, dan kijkt de minister serieus. Ook als hij demissionair is, kan ik dat op een fatsoenlijke manier tot uitvoering brengen. Dat is heel democratisch. Maar u weet, ja, de heer Wilders die zoekt gewoon relletjes... Simpel. Mm -hmm. ja. Dus u zegt eigenlijk: Bum heeft het heel goed gedaan, heeft zich niet laten uitdagen. En, en misschien ook wel met die tweede agenda erbij. Zo van: nou, wie weet uh, komen wij straks ook nog een keer in de uh, picture. Nou, heel belangrijk is dat, dat het CDA ook na. Uh, een, een, een, een, een niet zo mooie verkiezingsuitslag. zichzelf blijft als een nuchtere, verstandige. constructief denkende partij. die dus als er een nieuw kabinet komt ook zegt. wij beoordelen op uw data. Ja. we gaan ervan uit dat u met ons. het landsbelang wil dienen. Ja, maar het wordt wel lastig om positie voeren. want als dit doorgaat. en die twee die vinden elkaar voortdurend. Uh, op allerlei punten. die ook nog overeenkomen met, uh, met, met nou, het Lenteakkoord. Dan, dan is dat heel lastig om daar natuurlijk gaten in te schieten. Ja, maar de, de, de, vraag, de, ja, de, de vraag is of het de taak van de oppositie is... om voortdurend hellerig te doen en gaten te schieten. De taak van de oppositie kan ook zijn om tegen, aan, bij bewindslieden te zeggen... komt u nou toch eens met een bijvoorbeeld steviger onderbouwing. Kom eens, we hebben een aantal alternatieven... van bijvoorbeeld een, een zeer slimme organisatie in het, in het veld... of van een hoogleraar die dat nog eens heeft nagerekend. Ook dat is heel belangrijk werk. Ja. En het is dus heel constructief. Je hoeft bij een oppositie niet altijd, altijd overal te zeggen... u doet het fout of u bent een schurk. Ja, um, hier zegt nog iemand uh, op ons forum, als je bereid bent, uh, uh, nee, als je bereid en in staat bent geweest aan de leiband van Geert Wilders te lopen, wijst dus naar het CDA nu in dit geval, mag dit toch geen enkel probleem zijn? Uh, met andere woorden, zal ja, zo'n vaart, zo vaart niet lopen. Zo vul ik het dan maar even in, want het staat, staat er niet bij wat deze meneer heeft nou, gezegd. De, de betrokkenen maakt één uh, kleine denkfout. Uh, het CDA heeft in de onderhandelingen over de lange termijnbegroting en de, he, de zorgelijke situatie van de economie en financieel in Europa zo strak beleid gevoerd dat de heer Wilders wegliep. Dus dat noem ik geen leiband. Nee. We gaan kijken wat de luisteraars vinden. U blijft meeluisteren. Dan kom ik zo meteen graag bij u terug om de reacties door te nemen. De stelling is: de CDA-ministers moeten het herfstakkoord gewoon uitvoeren. Voorlopig is daardoor bijna duizend mensen op gestemd. Op onze site 63% is het eens met de stelling, 37% is het oneens. Stand.nl. Goedemiddag. Uit Den Haag. Ik ben even die 63 procent. Ik ben het wel met de stelling eens. Want als ze dat niet zouden doen, dan ontlopen ze de verantwoordelijkheid die ze op zich genomen hebben. Ja, kort en krachtig, zoals we u kennen. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, oneens met de stelling. Een demissionair kabinet moet vooral op de winkel passen. En Rutte gebruikt zijn huidige collega's van het CDA nu een beetje als foodfake. Zij de Tonkievella muziek en dat levert wrijving op. Nee, u hebt is, neer, niet Krugel... maar het ook. Ja, ja, nee, ga, ga verder. Het is niet verstandig omdat je ook misschien nog als uh, VVD en uh, PvdA... Uh, CDA-ministers nodig hebt. En ik ben het niet dit, uh, met uw gast eens. Het kan wel degelijk verwarrend zijn um, voor het CDA om nu oppositie te gaan voeren... als de eigen ministers een beetje mee gaan draaien met, met CDA en VVD. En, en waar ziet u dan bijvoorbeeld een probleem? Nou, uh, bijvoorbeeld dingen op de begroting van economische zaken. Wat uh, Verhagen al zei, daar moet hij dus dingen gaan verdedigen die hij het Staan niet wil... En ja, wat moet dan uh, Bima gaan doen in de in de in de Tweede Kamer? Als er allerlei maatregelen komen die door een eigen minister van de CDA verdedigd worden, maar waar het CDA het niet ja, mee eens is. Het dus ja. ik vind het wel degelijk verwarrend. En ik denk dat dit wel een goed schot voor de boek is van, uh, van Bima door te zeggen aan Rutte, ga niet te ver. Ja, duidelijk. Dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag Jurgen met Ferdinand Hosenbus. Ferdinand. Jurgen, ik ben het eens met die stelling. Die gasten van het CDA, die moeten gewoon meedoen. De partij heeft een enorme deuk opgelopen in september. Heel duidelijk, men moet nu hard werken aan een comeback. En wat Buma nu aanhaalt over eventueel opstappen van CDA-ministers... waar heeft die man het over, joh? Het is nu, Jurgen, nu lullen, maar poetsen. Ja, oké, okay. dankjewel. er goeiemiddag. Goedemiddag als Goedemiddag Keul en Muiden. Ik vind dat het CDA niet alles moet slikken... wat de, de, de komende regering gaat doen. Dat kunnen we zo kort, dat moet gewoon uitgevoerd worden. En als er dus ministers zijn die daar bezwaren tegen dan moeten ze zich terugtrekken. Ja. Denkt u dat dat gebeurt? Nou, ik, ben al, ik heb van een kennis die... of ja, die is goed op de hoogte met de Tweede Kamer. Mm. Die, die zit daar en die heb gehoord dat minister Hilde... nou, niet erg, uh, zomaar zeggen... Uh, nou, plannen heeft om toch o, te vertrekken. Dat hebt u van een insightbron, uh, dat ja, je dat gehoord? Ja, dat heeft te maken met uh, de korting op defensie... De partij van Daarbij wil bijvoorbeeld de osc dienst opheffen ja, ja, ja. en de vliegbare Sleeuwarden sluiten. Ja, ja hoewel hele vanmorgen in de krant nog zei dat het dat de sfeer hartstikke goed is in het kabinet. Dus, ja, ja, heel ja heel maar... goed, de waarheid zal het midden liggen. Dus. Ja, zeker. Nou dank u wel. Stampennel, goedemiddag. Ja, goedemiddag van de Boer. Ik vind dus dit begint op een weigerambtenaar te lijken om maar eens in, die, in die termen <laughs> van de christendemocratie te spreken. Wij om te nou, ja. Ja, ze zitten daar dus om het landsbelang te dienen. Minister betekent dienaar, hè? Ja. En het CDA mag van mij verdwijnen uit de Kamer... plus de verdere bijwagens met dezelfde C. Dat heb ik al eerder opgemerkt. En zij hebben veroorzaakt dat we in deze ellende zitten... met al gedoogbeleid. En ja, wij gaan samen ermee enzovoort. Mm. Nou, het antwoord is een puinhoop. En dan nu gaan ze dan daar. Uh, zelf oppositie tegenvoeren, dat is daar. Ik had dat van ja. Buma niet verwacht, nou, hoor. Goed, goed maar we moeten, even, we moeten wel even bij de feiten blijven, want hij heeft niet gezegd... we verstappen nu met alle ministers uit het kabinet. Nee, dat hij recht. Ja, goed. Dat ja, ja, okay. mag niet. Ja. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Dag, Grootensen, goedemiddag. Dag. Ik vind dat je dit het CDA niet kunt aandoen. Zij moeten vrij blijven hun mening uh, uh, te vestigen over uh, nieuwe initiatieven... Ze komen in een uh, dwang uh, terecht wanneer nee uh, ze uh, beveelt om mee te doen. En uh, <kliek> dat is het. Nou ja, kijk, het, het punt is natuurlijk dat lenteakkoord wat er lag. Daar, daar is nog heel veel van overeind gebleven natuurlijk. Dus voor die, uh, daar, daar heeft CDA natuurlijk ook voor getekend. Dus daar zit het probleem niet zo. Het gaat om die aanpassingen natuurlijk die van de week doorgevoerd zijn. Ja, maar er is een nieuw kabinet in aantocht. Ja. En het CDA is, heeft heel veel ingeleverd in de vorige formatie met de PVV. Ja. Als ik alleen die veranderende standpunten van mevrouw Spies en anderen al uh, memoreer... Mm -hmm. dan zeg ik van, uh, uh, ik ben niet zo 100% voor het CDA... maar spaar me voor deze move. Mm. Dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag met Dijkstra boven Smilde. Ik vind dat het CDA natuurlijk mag weigeren om dingen te doen... die tegen christelijke politiek ingaan. In het algemeen zullen ze natuurlijk voor moeten stemmen... en moeten de ministers blijven. Maar als ze bijvoorbeeld uh, het milieu verpesten met een maatregel... door toch weer geen belasting voor de forensen en met name degenen die niet hoeven te rijden... Mm te gaan uh, opleggen... en zij vinden dat principieel onaanvaardbaar... dan moet de minister De Jager zeggen... daar geef ik ja. geen uh, toestemming voor. Ja. Het gaat dus echt om dingen... die tegen christelijke politiek ingaan... Ja. waar het, het CDA echt voor zou, zou moeten staan. Ja. Helaas doen ze dat niet altijd. Maar... Ja. Dank u wel. Um, iemand hier nog op Twitter, Jeroen van Beers... die zegt ik ben het mee eens met de stelling... want dat heet gewoon democratie. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo, met wie? Ik ben het oneens met de stelling, want het is geven en nemen in de politiek. En anders moet je niet in de politiek gaan. Wie praat daarmee op de achtergrond? Hallo? Ik dacht dat we nu twee stemmen hoorden. Ja, misschien heb hoor ik ook wel stemmen in mijn hoofd. Ik weet het niet. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met Engels. Hallo? Um, ik heb wel eens een minister horen zeggen... ik spreek hier niet namens mijn partij, maar ik sta hier als mijn minister. En waar is het argument nu gebleven dan? Je, zeg maar het landsbelang gaat altijd voor. Ja, en je ja. hoort ze wel eens vaker als argument als ze aangevallen worden. Dan zeggen ze van ik sta hier niet namens mijn partij, maar ik sta hier als de minister van. Ja. En dat, dat hoor ik nu niet meer. Ja, maar ja, goed, dan is het meestal wel zo natuurlijk dat ze... Laten we zeggen, mee hebben ge gewerkt aan, aan, aan het regeerakkoord wat er dan ligt. En wat ze dus met z'n allen verdedigen en hebben ondertekend. En nu komen er ineens twee partijen die bezig zijn het nieuw kabinet te vormen. Met, met nieuwe plannen waar de zittende ministers dan nog mee het voeten moeten kunnen. Ja, maar het is in verleden ook eens geweest. Als we volgende kijk naar minister Leers. Die heeft ook wel eens dingen moeten verdedigen waar hij het niet mee eens was. Hmm. Ja, oké. Okay. Nou, dankjewel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Van Binsbergen, Arnhem. Dag meneer Van Binsbergen. Goedemiddag, ik ben het niet eens met de stelling. Want je kunt geen beleid verdedigen waar je zelf geen deel aan hebt gehad. Het is namelijk zo: het is de bedoeling om volgend jaar meteen centjes te vergaren. Daarvoor was die Ja. En het, en het verhogen van de. het vervroegen van de. van de pensioenleeftijd. naar 21, dat brengt volgend jaar geen cent op. Nee, ja. hey, dat is allemaal voor de langere termijn. Stampen.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Ik vind dat ze het uit moeten voeren. U had het uh, trouwens over het kinderpardon. Dat is geen kinderpardon, maar een pardon En nee. daarmee het tweede pardon. En daarvan hadden we afgesproken dat dat eens was en nooit meer. Maar ik vind dat het CDA gewoon uit moet voeren. Uh, ze hebben een uitvoerende taak. Ze kunnen niet selectief uit gaan voeren. Ze hoeven hem ook niet te verdedigen. Dan moet het alleen uitvoeren. Ja. Dank u wel voor het bellen. En zeggen we tegen iedereen die de moeite heeft genomen om weer de telefoon te pakken. Ik ga erdoor uh, over praten over de reactie met uh, Pieter Gerrit Kroeger, CDA-watcher. Uh, wat vond u van de reacties? Ik stuur op dat het allemaal mannen waren. Ja, ja inderdaad, ja. <lacht> ja. <lacht> ja, in de reacties zaten een aantal interessante dingen. Ten eerste, men gooit door elkaar uh, een regeerakkoord... Uh, so, he, dat lenteakkoord, dat Koendersakkoord. en nu dat VVD en P van de A. een soort tussenfase doen. Ja. De bewindslieden van het CDA. maar ook die van de VVD... Ja, hebben ten opzichte van elk van die drie. natuurlijk een andere positie. Uh, he, de laatste twee, anders dan het regeerakkoord. zijn gesloten. in de Kamer, terwijl zij demissionair zijn. Ja. Zij zijn dus niet degene die hier initiatief moeten nemen. Of. Uh, ze, wat zij moeten doen is afwegen, is dit verstandig? Uh, ja, is, ze, ze kunnen zelfs in een Kamerdebat daar bijvoorbeeld een aantal vragen bij stellen. En de Kamer zelfs suggesties doen, hè, zoals minister De Jager gedaan heeft. Toen die fractieleiders dat Koenloes samen ja. gingen maken, dan zat De Jager erbij. Ja. Om dus te helpen met het rekenen, om het even zo te zeggen. Ja. Heel faciliterend, ondersteunend, inderdaad als minister dienend. Dat is de rol uh, met, eh, ik wees er al eerder op, de Kamer heeft ook de morele plicht om die bewindslieden die dus in een beperkte positie zitten... dus niet opzettelijk, ik zal maar zeggen wat ik maar noemde, de vernederen. Ja. Uh, uh, zeker als je ervan uitgaat dat VVD en Partij van de Arbeid samen... op niet al te lange termijn een akkoord hebben... moeten ze er ook niet op aan willen leggen om CDA-bewindslieden... of, of VVD-bewindslieden die, die misschien niet terugkomen... Ja. Ja, als het ware te dwingen ja. dingen te doen die helemaal gelet op de haast... bijvoorbeeld niet nodig zouden zijn... Uh, waarbij je als het ware elkaar ja, op een wat, wat, wat zuurige manier de maat gaat zetten. Ja, ze, ze moeten niet in die positie uh, gebracht worden eigenlijk. Dat is wat, je, wat moet elkaar, je moet elkaar uh, laat ik zeggen, niet in, in een soort wat respectloze positie brengen. Een nee. um, ja, goed vraag heeft er blijkbaar dingen over gezegd. Die zegt ook van nou, ik, ik zie toch een paar maatregelen... waar, waar ik uh, zo mijn vraagtekens bij zet. Hillen uh, horen we uit Betrouwbare Bron, die heeft de moeite... Ja, dat met. is een ernstig misverstand over die, die onderzeeboten of wat dat was. Dat zijn dingen uit het verkiezingsprogramma van de PvdA. Ja, ja. Die komen dus in een regeerakkoord, dus het is dan... Min minister Van Balen van Defensie van de VVD, die dat mag verdedigen. Oh, dat weet we al. de heer Helen hoeft, dat, hoeft zich daar helemaal geen zorgen <laughs> voor over te maken. Bovendien, hij is soepel genoeg, hij zou het nog kunnen ook, dat verdedigen. Ja, ja, ja, oké. Okay. Maar goed, Van Balen dus op uh, Defensie. Nou, noem maar dat, wat. Zou, zou kunnen, ja, zou kunnen. Um, goed, nou, um, u zei al, ik heb genoeg uh, stof voor een nieuw boek. Uh, bent u er al mee bezig eigenlijk, of niet? Um, nee. Nee, nee. Eens maar om, dus, ooit. Ja, ooit. Uh, en, en nog even afwachten, want wie weet gaat daar nog wel aansluiten. Je weet het maar nooit. Uh, alles kan, alles kan. Ja, u dat... weet het zoals het heet, er is geen akkoord zolang er geen akkoord is. Zo is het. Hartelijk dank dat u meedeed aan Stand.nl. Pieter Gerrit Kroeger, uh, goed ingevoerd in uh, hoe het allemaal en zelt bij het CDA. We kijken nog even kijken op onze site naar de tussenstand. Want u kunt de hele middag blijven reageren op uh, die site wat betreft die stelling. CDA-ministers moeten het herfstakkoord gewoon uitvoeren. Eens 64 procent, oneens 36 Ruim duizend mensen hebben gestemd. Elsbet, met de onderwerpen van dit is de dag. Ja, ooit was uh, Prins Bernhard de eerste inspecteur-generaal van de krijgsmacht. Nu is dat uh, Lex Oostendorp. En hij neemt binnenkort afscheid, het is een beetje een onduidelijke term. Maar hij is eigenlijk een soort ombudsman van die krijgsmacht. Nou, daar ging het net ook al over. Moet veel bezuinigd worden daar. Dus hm. de vraag is, wat voor onrust heeft hij gemerkt binnen die krijgsmacht? Verder Peter Reumer, de zoon van Piet Reumer, die vorig jaar overleed. Over een boek dat is uitgekomen met verhalen over zijn vader. Hoe goed kende hij zijn vader? Uh, wat voor leven had zijn vader bijvoorbeeld voordat hij toneel ging? Spelen. Dat is een, een wat onbekend terrein nog. Daar praten we over. En Koen Petersen die analyseert het debat alvast van tevoren... tussen Romney en Obama van vanavond. Dat is knap. Nou, hij gaat in ieder geval vertellen waar we op moeten letten... en waar het om gaat. Het gaat niet om geld. Nee, Oké, okay. maar vannacht is het hè? drie ja. uur, geloof ik. Ja. Uh, dankjewel. Zometeen, dit is de dag dus uh, bij de EO. Ik wens u een prettige woensdag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar... dan hoor je zoveel meer...